11 uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De radioactieve straling die bij de Japanse kerncentrale in Fukushima wordt gemeten... is de laatste paar uur afgenomen. Dat heeft het internationaal atoomagentschap te horen gekregen van de Japanse regering. De exploitant van de centrale heeft nog eens bevestigd... dat het belangrijkste omhulsel van de reactor zelf niet is beschadigd. Vandaag ontstond paniek na een explosie in Fukushima... als gevolg van de zware aardbeving en tsunami van gisteren... Doordat de stroom uitviel, liep de temperatuur van de kernreactor sterk op. De evacuatiezone rond de centrale is uitgebreid van 10 naar 20 kilometer. Meer dan 100.000 mensen zijn naar veiliger gebieden gebracht. Bij een andere kerncentrale in het getroffen gebied zijn ongeveer 30.000 Japanners geëvacueerd. Zo'n 60.000 mensen hebben in Stuttgart geprotesteerd tegen kernenergie... De opkomst was ongeveer de helft hoger dan verwacht. Volgens de organisatoren komt dat door de explosie van vandaag in de Japanse kernreactor. Daardoor worden de gevaren van kernenergie weer veel concreter, zeggen ze. De Nederlanders die nog in Jemen zitten... wordt nu aangeraden zo snel mogelijk het land te verlaten. Bijna een week geleden werd hun al aangeraden om weg te gaan... als het verblijf in Jemen niet echt nodig was. Maar de Nederlandse ambassadeur heeft zijn advies aangescherpt. Volgens hem wordt het nu snel onveiliger in Jemen... Hij wijst op gewelddadige botsingen. Gisteravond en vandaag in de hoofdstad Sana'a en twee andere steden... tussen tegenstanders van president Saleh en de veiligheidsdiensten. De ambassadeur ontraadt het reizen over land. De mensen kunnen Jemen het best verlaten met het vliegtuig, zegt hij. In het land zitten zo'n 60 Nederlanders. De Arabische Liga is voor het instellen van een vliegverbod boven Libië. De organisatie heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd om zo'n verbod af te kondigen om het Libische volk te beschermen tegen aanvallen van de luchtmacht van Gaddafi. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga... vergaderden in Cairo over de toestand in Libië. Ze hebben inmiddels contact gezocht met de Nationale Libische Raad... het bestuur van de tegenstanders van Gaddafi. Alleen Algerije, een buurland van Libië, en Syrië stemden tegen. De Amerikaanse regering is blij met het standpunt van de Arabische Liga. Dat verhoogt de internationale druk op Gaddafi, zegt het Witte Huis. In Egypte wordt het gemakkelijker om een politieke partij te beginnen. De beperkingen die onder president Mubarak golden worden opgeheven. Tot nu toe had een partij voor oprichting toestemming nodig van een commissie. Maar omdat in die commissie vooral leden van de regeringspartij zaten, werd die toestemming vrijwel nooit gegeven. Het leger heeft nu bekendgemaakt dat de opheffing van de beperkingen een van de grondwetswijzigingen is waarover het volk volgende week mag stemmen in een referendum. De moslimbroederschap, de grootste oppositiebeweging van Egypte, is blij met de toezegging. De broederschap was al langer van plan om een politieke partij op te richten. Aan het eind van de zomer moeten er verkiezingen zijn. Het Witte Huis eist de onmiddellijke vrijlating van een Amerikaanse ontwikkelingswerker die in Cuba is veroordeeld tot 15 jaar cel. De man, Alan Gross, heeft zich volgens een Cubaanse rechter schuldig gemaakt aan wat hij misdaden tegen de staat noemde. Hij zou Cubaanse dissidenten illegaal van internetapparatuur hebben voorzien. Gross werd twee jaar geleden gearresteerd. Het Witte Huis noemt de veroordeling van Gross onrechtvaardig... en zegt dat hij werkte voor een particuliere organisatie... die door buitenlandse zaken was ingehuurd. Hij leverde computers en communicatieapparatuur aan de Joodse gemeenschap in Cuba. Die zou daarmee contact kunnen leggen met andere Joodse gemeenschappen in de wereld. In Ivoorkust zijn honderden militairen die op de hand zijn van president Bakbo... een offensief begonnen tegen zijn rivaal Ouattara. Die wordt na de verkiezingen van november door de internationale gemeenschap erkend als staatshoofd... maar Bakbo weigert op te stappen. Zijn troepen gebruiken bij het offensief in de miljoenenstad Abidjan onder meer helikopters en panzervoertuigen. Gewapende aanhangers van Bakbo maken zich volgens de VN sinds de verkiezingen schuldig aan moorden, verkrachtingen en ontvoeringen. Roda JC heeft in de Eredivisie zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. AZ was in Kerkrade met 2-1 te sterk. Het winnende doelpunt viel een kwartier voor tijd en werd gemaakt door Martens. AZ stijgt door de overwinning naar de vierde plaats. Roda blijft zevende. Hieracles klom naar de tiende plaats na de derde overwinning op rij. In Almelo werd het tegen Excelsior 4-1. Vitesse Heerenveen eindigde in 1-1. De gelijkmaker van de Vriese viel drie minuten voor tijd. En tot besluit het weer vanuit het zuiden wat regen... en minimaal vannacht van een graad of zes. Morgen bewolkt, vooral in de ochtend regen... en met 10 tot 14 graden opnieuw zacht. Maandag is het overwegend bewolkt. Dinsdag schijnt de zon volop en wordt het hier en daar 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Heeft u een hoge bloeddruk? Dat kan uw nieren onherstelbaar beschadigen. Maar dat is nog geen reden tot paniek.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 Het is met het oog op morgen... met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. De Engelse stiff upper lip is er niets bij. Japanners lachen bij het ergste. middelbare man vertelt grijnzend... ik moest rennen voor mijn leven. Een jonge vrouw... ik zag een golf van spullen op me afkomen... vrachtauto's en zelfs een wasmachine. Ze proest het bijna uit. Het is geloof ik lachen uit ongeloof. Zo'n tsunami is al krankzinnig genoeg, maar dat hij ook nog een speciaal jou treft, dat is bespottelijk. Ja, eigenlijk lachwekkend. Jamie Lighto was het met Multiply. Welkom bij Met het Oog op Morgen. De tweede dag van de aardbevings- en tsunami ramp in Japan. Zometeen contact met journalist Kjeld Duits... die zich in Sendai bevindt, de stad die het zwaarst te lijden heeft gehad... hoort zo het laatste nieuws. En ook praat ik met André Versteeg... die ook wel bekend staat als de minister kernenergie van Nederland. Gisteren duidde hij voor ons de situatie rond de kerncentrale in Fukushima... en vandaag vragen we weer zijn mening. En het landelijk team Forensische Opsporing heeft hulp aangeboden aan Japan om de slachtoffers te identificeren. Het hoofd, René Bastiaanse, legt zo uit hoe zijn club te werk gaat. De komende dagen is Noam Chomsky in ons land, de wereldberoemde taalkundige en trouwens ook de man die even beroemd als berucht is vanwege zijn politieke stellingnames. 83 is hij nu en still going radical. Een gesprek over de man van de generatieve taalkunde en het anarchisme. Met taalkundige Rick Smits en filosoof Menno Lievers. Het is een revolutionaire methode. Het gaat om deep brain stimulation. Met hulp van elektroden die in het brein worden gebracht. Zware psychiatrische stoornissen, vaak zo goed als onbehandelbaar... zouden er aanzienlijk door verminderen. Straks kernhoogleraar psychiatrie van het AMC, Damian Denies, over de moeilijkste gevallen en de hoopvolle verwachtingen van zijn behandelmethode. En rond vijf voor twaalf. Naar aanleiding van het schaatsdebakel op de 10 kilometer heren vandaag in Insel... schaatshistoricus Marnix Koolhaas over de meest memorabele blunders... uit de vaderlandse schaatsgeschiedenis. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 12 maart. Zoals zo vaak wordt pas een dag na een ramp de werkelijke omvang duidelijk. Zo laat de Japanse tv veel nieuwe beelden van de tsunami zien. En wordt pijnlijk zichtbaar ook hoe hoog de verwoestende golven werkelijk rijkten. Uh, Het dodental staat nu officieel op meer dan 600. Maar er bestaat geen twijfel dat dat cijfer de komende dagen nog fors gaat stijgen. In de Iwate-prefectuur zijn minstens 258 mensen gedood. De zelfdefense-forces zeggen dat er nog 300 tot 400 lichamen zijn gevonden. Bij rampen gebeuren ook altijd kleine wonderen. Twee vrouwen en een meisje vluchten voor het wassende water een auto in. Ze werden bijna een kilometer meegesleurd. Vandaag pas hoorden hulpverleners hun geroep. De drie werden vrijwel ongeschonden gered. Maar er dreigt nog een ramp. Vanochtend was er een explosie in de kerncentrale Fukushima. De reactor bleef ongeschonden, maar er is wel radioactief materiaal vrijgekomen. Onduidelijk is hoeveel. No detailed information is available yet. We will continue to collect information and to analyze it. De omwonenden zijn in een straal van 20 kilometer geëvacueerd die straal was aanvankelijk bepaald op 10 kilometer maar is dus nu verdubbeld en dat maakt de geëvacueerden juist angstig de aan de telefoon nu, André Versteeg, oud-directeur van het NRG in Petten, het onderzoeksinstituut op het gebied van nucleaire technologie. Meneer Versteeg, we spraken u gisteren in de uitzending over die centrale in Fukushima. Vandaag was daar een explosie. Is, is daardoor de situatie gevaarlijker geworden? Nee, ik denk het niet. Als je nou kijkt naar wat er vandaag uh, allemaal gebeurd is, dan zijn er een aantal positieve punten en er zijn nog wat negatieve punten. Dus dus niet gevaarlijker? Het is niet gevaarlijk. Heel belangrijk is dat het ernaar uitziet. Alle tekenen wijzen op dat ze de koeling van de reactor weer op gang hebben gebracht. Dat is positief, want als dat gebeurt, dan, dan wordt die kern niet meer verder warm en kunnen ze de zaak onder controle brengen. Het stralingsniveau is afgenomen. Uh, ...de inschatting van, de, van, de, van, de, van het ongeval is niveau 4 op een schaal van 0 tot 7... 0, die het, 4? ...van het Internationale Atoomagentschap. En wat zegt en dat niveau 4? Niveau 4 betekent dat het een, een ongeval is met beperkte, zeer beperkte gevolgen voor de omgeving. Dat betekent niet ja. die erop wijzen eigenlijk dat ze de, de goede kant op gaat? Vanavond ja, werd 19, ook bekend, meneer ja? Versteeg, dat er ook problemen zijn met de koeling van een tweede reactor... Ook daar in de buurt. Hoe onaanspellend is dat bericht? Nou, ik denk dat daar dezelfde problematiek uh, zich voordoet. Maar dat er nu... Uh, ze hebben nu nood aan gegaten, En dat je dus de, de, de, zeg maar de oplossingen die ze nu gevonden hebben voor één, voor, de, voor Centrale 1... ook voor die Centrale kunt toepassen. Dan zijn er negen mensen uh, schijnen althans radioactief besmet te zijn. Hoe ja. dramatisch is dat fysiek voor hen? De... Het niveau van de straling die die die is vrijgekomen is relatief uh, hoog ten opzichte van wat je normaal wat er normaal in de omgeving is, maar laag ten opzichte van uh, voor schade voor de gezondheid. Mensen die echt in de. Uh, er zijn één of twee medewerkers. die inderdaad een, een, een vrij hoge dosis hebben gehad. die niet. Uh, dodelijk is of zo. maar die toch op de duur gevolgen zou kunnen hebben. voor verhoging van, uh, van, van kanker. Maar de omgeving verder. de, de straling in de omgeving. is uh, zeer beperkt. en zal ook geen gevolg hebben voor mensen die er in de omgeving. Uh, Verblijf. Goed, als u het gezegd Ja, natuurlijk. Nee, we, we, we spreken buitengewoon onder voorbehoud, dat begrijp ik. Ja. Als u deze situatie vergelijkt met ongelukken, uh, beruchte ongelukken uit het verleden... met andere kerncentrales, ja. waar komt u dan op uit? U had het al over uh, niveau 4. Ja, ja. Vier. ja je hebt de, uh, er is een ongevalsschaal van zwaarte. Die loopt van 0 tot 7. Dat is door het internationale atoomagentschap in Wenen op, uh, opgesteld. Het uh, zwaarste is zeven, dat is Tjernobyl geweest. Dat is Tjernobyl, ja. Ja, en dan heb je, de ene zwaarste is het niveau vijf geweest, dat is ja. Dat in Ja. Uh, uh, en op dit moment wordt uh, dit ongeval in vier ingeschaald. Dus dat, is, dat is... dus minder dan Herresburg. En dat, eigenlijk is dat ook een schaal waarbij, waarbij de, de, omge, de, de gevolgen voor de omgeving beperkt blijven, maar de, de reactor was zaterdag ja. op, opgelopen heeft. Ik snap het. Dank u wel, André Versteegh, voor uw commentaar. De drie Nederlandse militairen die twaalf dagen hebben vastgezeten in Libië... zijn weer terug. Tijdens een persconferentie op airport Eindhoven... stelden ze dat ze al die tijd goed door de Libiërs zijn behandeld. Uh, we hebben tv kunnen kijken. We hadden bijvoorbeeld ook uh, buitenlandse zenders. We zijn daardoor op de hoogte gebleven van het uh, wereldnieuws... maar ook zeker de situatie in Libië. Maar af en toe werden ze ook geboeid en geblinddoekt. Maar vooral de onzekerheid maakt het gedwongen verblijf moeilijk. Je kan nauwelijks communiceren over Nederland. Je familie weet niet waar hij aan toe is. In een moment zijn ze aardig, maar dat kan zomaar omslaan. Over de operationele kant van de missie mochten de drie niets zeggen. Maar ja, je bent journalist en dan probeer je het toch...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 Candy Flos van Johnny. En het begin leek een klein beetje op Shocking Blue van Venus. Ja, er is weer een nieuwe dag aangebroken in Japan. Dag 2 na de verwoestende aardbeving en tsunami. Journalist Kjeld Duits is in de zwaar getroffen stad Sendai, die zo'n 130 kilometer van het epicentrum van de beving ligt. Goedemorgen, moet ik zeggen, Kjeld. Ja, inderdaad. Goedemorgen hier. Het is en een hevige morgen. We hebben net wat naschokken gehad. Ja. Je bent gisteravond aangekomen in Sendai. Het is daar nu zeven uur, maar wel licht, begrijp ik. Heb je al iets kunnen zien van de, van de toestand in de stad? Um, ik heb het een en ander gezien toen ik hier gisteravond uh, aankwam. Het was heel moeilijk om hier binnen te komen. Um, een afstand van zo'n twee uh, tot 300 kilometer. Daar heb ik zo'n 9 uur over gedaan met de auto. Um, maar wat heel interessant is om te zien... en dat zie je altijd bij een... Tsunami, is dat de schade enorm geconcentreerd is. Dus je rijdt door gebieden heen waar je eigenlijk nauwelijks schade ziet. En, en dan heb je de beelden die we ook op de televisie hebben gezien... waar alles totaal vernietigd is. Dus het, de schade is enorm geconcentreerd. En vooral, geconcentreerd, deze keer, ja. Ja, vooral deze keer zie je dat heel erg. Het, het is of helemaal verdwenen of er is heel weinig schade. Het viel me op hoe ontzettend weinig schade er was... door deze enorme aardbeving. De schade komt echt door de tsunami. Echt door de vloedgolf. Heb je ook nog, kans gezien, heb je ook nog kans gezien mensen te spreken? De inwoners van de stad bijvoorbeeld, Sendai. Ja, ik, heb, um, ik ben gisteren bij um, een koppel thuis geweest. Um, die wonen in een flatgebouw... dat een jaar of drie geleden is gebouwd. Dus het is heel nieuw, gebouwd volgens de allerlaatste codes. er hadden geen scheur in de muur. Maar ze hebben geen elektriciteit. Ze maken zich enorm veel zorgen. Een van hun vrienden die werkt in een bedrijf... in een plek waar de tsunami heeft huisgehouden. En ze hebben niets meer van hem gehoord. Elke dag gaan ze op stap om te kijken of ze hem kunnen vinden. Maar er is totaal geen informatie. Elke keer als er een naschok is... en die naschokken die zijn hier echt enorm regelmatig en enorm zwaar dan eh, zie je dat de vrouw onmiddellijk naar haar mobiele telefoon grijpt... om te kijken eh, hoe groot de naschok is. En er komt ook nog bij dat ze hier een eh, service hebben op de mobiele telefoon... die een naschok zelfs aankondigt. Dus enkele seconden voordat een aardbeving uitbreekt weet je al dat die gaat arriveren. Dus dat maakt het allemaal ook nog een beetje nerveuzer voor de mensen. Ja. Uh, wat ik me afvraag, dat zeg ik op het Journaal Vandaag in Nederland... ook weinig voedsel in de winkels. Is dat weer verbeterd? Heb, heb, je dat iets, heb je dat kunnen controleren? Nou, het ligt er ook een beetje aan uh, waar je bent. Het is een enorm groot rampgebied natuurlijk. En die kuststrook is bijna duizend kilometer lang. Ehm... Um, Eén probleem is dat er een heleboel mensen in evacuatiecentra zitten... waar onvoldoende eten is en onvoldoende voedsel is. En eh, het voedsel is er inmiddels wel. Ik heb gisteren gesproken met mensen die hulp eh, aanbieden... en ook met een groep die uit Kobe kwam met vele vrachtwagens vol met voedsel. Dus dat is er. En het voedsel is er wel, maar het probleem is eh, dat men niet precies weet waar het nodig is... En dat ook veel evacuatiecentra niet echt eh, weten hoe ze het moeten eh, uitdelen. Dus men eh, moet de mensen nog een beetje trainen. En men moet ook meer informatie inwinnen voordat het voedsel bij de mensen komt die het nodig hebben. Ja, ik snap het. En ik denk dat het vandaag gaat beginnen. En jij gaat, wat ga jij vandaag doen? Ga je de stad in? Uh, mensen proberen te interviewen? Ik ga kijken of ik uh, uh, met het gebied in kan waar de tsunami het uh, ergste heeft huisgehouden. Maar het probleem is natuurlijk dat er nog steeds waarschuwingen zijn voor meer tsunamis. Omdat er om de hele tijd, omdat er de hele tijd uh, naschokken zijn. Dus het is een beetje gevaarlijk om uh, daar naartoe te gaan. En ik wil natuurlijk zo weinig mogelijk risico nemen. Ja, dat of lijkt me een goed plan. Risico nemen. Ja, nee, <laughs> Kjeld, de situatie is in ieder geval, zoals je hebt kunnen zien, uh, ons duidelijk geschetst. Wees voorzichtig en... Dank je wel. Ja, graag gedaan. Alleen al in Sendai zijn honderden mensen omgekomen. In een ander kleiner stadje wordt de helft van alle 9500 inwoners vermist. En weer elders spoelden honderden lijken aan. De Japanse overheid stelt het dodentaal na de aardbeving en tsunami steeds naar boven bij. Veel werkt dus voor identificatieteams. Aan de lijn nu René Bastiaanse, hoofd van het landelijk team Forensische Opsporing. Uh, goedenavond, gaat uw team naar Japan? Goedenavond. Ja, dat, dat is nog even afwachten. Uh, Buitenlandse Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uh, wel een aanbod gedaan, heb ik begrepen... om een identificatieteam uh, die kant op te sturen. Maar het hangt van uh, ja, de Japanse overheid af of zij daar uh, al dan niet gebruik van gaan maken. Ja, begrijp ik. Uh, stel dat u wel gaat. Is, is dit een, een moeilijke klus? Want zowel mensen uh, moeten worden gevonden onder het puin... en zijn er zijn ook mensen die verdronken zijn. Ja, nou het, het zijn over het algemeen redelijk ingewikkelde klussen natuurlijk, zeker als er nog eh, lichamen geborgen moeten worden. Eh, wij komen meestal toch enigszins na. Het moment waarop het heeft plaatsgevonden, de ramp heeft plaatsgevonden. Soms zijn de lichamen geborgen. Als we dat zelf moeten doen, dan is dat een redelijk ingewikkelde klus. Want geborgen, uh, wat, wat houdt dat precies in? Ja, dat betekent dat je een lichaam, bijvoorbeeld wat u al zei, onder het puin vandaan moet ja. halen. Of uit een andere situatie moet, moet redden. En dan is zeg maar uh, mensen die uh, ja, in het water liggen nog relatief makkelijk. Zeg maar. Dat is makkelijker dan onder het puin? Ja. Ja. ja. Want uh, op welke manier vindt dan die identificatie plaats? Hoe doet u en uw club dat? Nou, dat betekent dat het, wat ik al zei, het start met het bergen van de, van de lichamen. Uh, die worden uh, over het algemeen opgeslagen in Mortuaria, maar bij deze grote aantallen uh, is dat natuurlijk nooit voldoende. Dat betekent dat er waarschijnlijk koelcontainers zullen zijn waarin de lichamen tijdelijk worden opgeslagen. En op het moment dat we dan uh, met en Ik denk dat als, als het hier een aanvraag gaat komen dat het een aanvraag gaat worden voor meerdere identificatieteams vanuit meerdere landen om gezamenlijk uh, de zaak op te pakken. Uh, dat betekent dat uh, de lichamen dan beschreven gaan worden, zoals we dat noemen. Uh, dus er wordt gekeken van de lichaamslengte, allerlei andere kenmerken van het lichaam, eventueel tatoeages of uh, anderszins. Vervolgens worden vingerafdrukken genomen, de gebitstatus wordt bekeken en er wordt DNA afgenomen van het lichaam. Dat is de kans zeg maar, aan het overleden lichaam. Ja. Daarnaast wordt bij families die aangeven dat mensen vermist zijn eigenlijk een soortgelijk traject gelopen. Dat betekent dat we daar ook een beschrijving maken op identieke manier van het lichaam, eventueel bijzondere kenmerken die iemand heeft... Um, we proberen vingerafdrukken veilig te stellen in de woning. Uh, we gaan bij de tandarts langs voor de gebitstatus. En we proberen te kijken of we van de familie DNA-materiaal af kunnen nemen... zodat we straks een familiaal verband kunnen aantonen. En is die methode die u volgt, of uw club volgt, is die foolproof? Uh, gaat dat nooit fout? Um, nou, wij, wij gaan alleen maar tot identificatie oh. over... als we 100% zeker weten dat zeg maar, ja. uh, het lichaam bij, uh, uh, bij de naam hoort die we op hebben gekregen. Ja. Ja. Dat uh, betekent ook dat het is, het is eigenlijk ook een standaard die uh, ten tijde van de tsunami, uh, de eerdere tsunami in Thailand, uh, mede is ontwikkeld door Nederland en de Scandinavische landen. En die is nu zeg maar uh, van Interpol uit een wereldwijde standaard die gebruikt wordt om tot identificatie over te gaan. Is dit dan heel anders <coughs> wat er in Japan is gebeurd dan toen in Thailand in 2004? Um... Nou, ik, ik, uh, ik heb het idee dat hier uh, wel een groter gebied is, uh, is getroffen. Uh, ik, ja, aantallen slachtoffers weten we natuurlijk nog niet. Ja. Uh, maar de omstandigheden in het aantal slachtoffers... en ook door middel van het tsunami... dus heel veel lichamen die in het water om het leven zijn gekomen... Uh, dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met, uh, met Thailand, denk ik, ja. Japan is natuurlijk een, een welvarend land. Het lijkt me een land waar ze zelf ook de nodige experts naar huis hebben. Hoe groot is die kans eigenlijk dat u opgeroepen wordt? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk inderdaad wat u zegt. Uh, uh, Japan is toch een land wat, uh, wat heel veel mensen heeft. Dat ook heel veel middelen heeft. Het is een welvarend land. Uh, het is ook een land wat zaken goed voor elkaar geeft. Althans, dat is mijn indruk. Uh, ze zijn heel erg op processen gericht. Dus ik, ik kan me niet voorstellen dat ze dit zeg maar niet uh, voor een belangrijk deel zelf zullen kunnen. Ja. Maar ik denk wel doordat... Uh, het is niet alleen het probleem van de identificatie van de lichamen. Maar ze hebben op dit moment meerdere problemen die opgelost moeten worden. Dus mogelijk dat ze toch uh, vanuit die achtergrond zullen kijken. Uh, van, hebben wij eventueel buitenlandse hulp op dit moment uh, nodig. Ja, dat snap ik. Maar als de vraag komt, kan u dan ook meteen weg? Nou, we zijn ingericht om eigenlijk alle minuut weg te kunnen. De, is... meeste, de meeste van ons hebben het paspoort uh, bij tijdens het werk. Hè, zodat, uh, stel dat het komt overdag de vraag... dat mensen toch uh, bijna alle minuut uh, af kunnen reizen in Nederland... of naar het buitenland om, uh, om dit soort klussen op te pakken. En uh, ja, voor ons uh, is het eigenlijk altijd uh, uh, bij het nieuws blijven. Nu zijn de mensen van het team... Uh, die weten ook, die gaan al, die, in het beginsel gaan ze allemaal wel even sms'en of bellen... van ik ben beschikbaar en ik mag van mijn baas. En ook het thuisfront is het ermee eens... Uh, nu heb ik gezegd, ze nu allemaal even niet bellen. Je krijgt bericht van ons als het zover ja, is. Ik snap het. Meneer Bastiaanse, dank voor uw uitleg. Graag gedaan. That girl could touch my soul You say what you want to, Jack I'm gonna get my baby back Suddenly you know my name Say there's only me to blame It's gonna rain, it's gonna shine Gotta stay between the lines Rolling down a lonely road say I should let it go wish you would come on down if you need I'll come around Tom Petty was dat met Jack. Drie lezingen geeft hij de komende dagen in Nederland. Alle drie zijn zo ontzettend uitverkocht... dat de lezing die hij morgen geeft in de Westerkerk in Amsterdam... ook integraal via internet werd uitgezonden... en ook nog eens op scherm wordt vertoond in diverse Nederlandse steden. Hij is al 83, maar nog altijd ongelooflijk populair... taalkundige en politiek activist moet ik zeggen, Noam Chomsky. Rick Smit is taalkundige en nu uh, heeft Chomsky regelmatig ontmoet en geïnterviewd... Aan u dus gewoon de taak om ons uit te leggen wie Norm Chomsky is? Volgens mij is hij in eerste instantie 82, want dat is pas in december jarig. Oh ja, nee, lang is hij. Dus en hij is van 28, dus ja. dan moet je toch 82 zijn? Ja. Um, het is voor eerst en vooral is het een ontzettende, aardige en in en in fatsoenlijke man. Maar daar is hij niet beroemd. En, meer. Ja, maar dat is wel de grond dat hij zo beroemd geworden is. Want uh, als, als een in en in fatsoenlijke man was het iemand die als jongetje al zeg maar wat politieke interesses ontwikkelde. Via daar uh, ja, een idee ontwikkeld heeft van je moet zelf kijken. Je moet gewoon je botboer boer of stand gebruiken en goed redeneren. En dat heeft in zijn geval opgeleverd dat hij dus uh, zowel inderdaad als, laten we zeggen, politiek uh, horzel uh, wereldberoemd werd, maar ook. Uh, een compleet nieuw uh, vak stichten, zeg maar. En dat is moderne taalkunde. En daarmee is hij natuurlijk beroemd geworden? Daarmee werd hij in eerste instantie het allerberoemdst. Uh, hij kwam het meest in de krant natuurlijk in busjes bij Vietnam-demonstraties ja. en dat soort dingen meer. Ja. Maar nee, dat is, dat is werkelijk zijn bijdrage eigenlijk, zijn, zijn aan de wetenschap. Is dat hij werkelijk iets, iets totaal anders gedaan heeft met uh, denken over taal dan tot dan toe gebeurde. Dat je heel kort samenvatten? Ja, wat iedereen Zoals, altijd man, deed. Ja. Je kent dat van de middelbare school. Ja. He, dat, dat was altijd zoveel mogelijk categorieën gaan onderscheiden een beetje boekhouden, ja. de bepaling van gesteldheid type 2... en dat soort verschrikkingen. En eh, wat hij zei was iets andersoms. Hij begon te denken van ja, maar het is helemaal niet zo, zo interessant... dat we allemaal die hele kleine verschilletjes hebben... Dat, dat gepielende marge, maar het is een godswonder... dat alle kinderen overal ter wereld altijd zonder daar veel moeite voor te doen... zonder dat ze er iets tegen kunnen doen, allemaal hun moedertaal leren. Hoe kan dat nou toch? Aangeboren. Ja, dat was de volgende stap. Ja. En dat was een levensgevaarlijke stap in Amerika in pakweg 1955. Wat echt het bolwerk was van uh, wat we behaviorisme noemen. Dat is het idee namelijk dat je als een soort leeg blad ter wereld komt... en alles door straf en boete moet leren. En hij zei, nee, het zit er al in. Dat moet wel, anders, kun je, anders kunnen we niet verklaren wat er aan de hand is. We zijn, dat net, was moet we zijn net, het is zo'n ontzettend aardig man. Ja. U hebt hem dus een paar keer ontmoet. Ja, ja, ja zeker. En ja, ongelooflijk ter terwille, zeg maar. Maar bereid, als jij een serieuze vraag hebt, dan krijg je een serieus antwoord. En dan eigenlijk doet het er niet toe of daar nou wel of geen tijd voor is. Dan maakt die tijd. Dan maakt die tijd. En dat is natuurlijk ook de tragiek ervan. Want die man die heeft zoveel vragen te beantwoorden. Dat er eigenlijk, ik denk van, ik zou zo niet willen leven hoor. Echt niet. Menno Lievers, ja. uh, taalfilosoof, schrijver. Ja. Ook wel eens een ontmoeting gehad met Chomsky. Ik heb hem een paar keer gezien, maar ik heb hem nooit, zoals Rick, de moed gehad... om hem op me af te stappen te zeggen, ik ben met Oliver's. Dus ik wil u graag even met u praten. Want ik dacht, ja, dat is zo'n druk bezet man. En zo, oh, u ontzettend. was eigenlijk net zo netjes als Chomsky zelf. Die zou dat waarschijnlijk zelf bij een ander ook niet doen. Ja, <laughs> maar anders dan hij ben ik er niet op beroemd door geworden. <laughs> maar ik heb hem wel eens gezien, dat is misschien wel een aardige ja, anekdote... Ja. want je denkt, zo'n grote man. Ik heb hem toen uh, in MIT opgezocht. En dan zat hij in een oude lege Institute of Technology. Ja, betreft, best, in, ja. neem die kwalijk. Uh, in Cambridge, vlakbij Boston. Ja. En dan zat hij in een oude legerbarak. Dat is wel ironisch gegeven zijn uh, uh, antimilitaristische houding. Uh, op de derde of vierde verdieping met gewoon houten vloer. En onder op de eerste verdieping zaten uh, allemaal crashers met krijzende kinderen. En dan zat de grote Chomsky dus uh, omringd door het lawaai van, uh, van kleine kinderen... te werken aan zijn uh, filosofie en zijn linguistiek. Dit is wel echt zoals we ook ons het oude Griekenland uh, voorstelden. Socrates die gewoon midden op hè, straat tussen alle gevoel door gewoon zijn werk doet en blijft Misschien was dat ook wel zo. Ja. Dat, dat, dat de Building 20, waar hij het over heeft... dat, yes. uh, dat, trouwens het, dat was van hout helemaal, ze geen ijzer in. Dat was zo omdat er in de oorlog de eerste radarinstallaties... en raketinstallaties ontworpen waren. Dat was veel te groot geworden. Toen hebben ze Duitse taalkundigen mee ingeparkeerd. Zo, kwam de, zo kwamen ze daar. En maar dat was dus een al... soort vrijplaats, inderdaad. Wat heel erg leuk is. Waar je dus echt gewoon hm. ja, wetenschap kon bedrijven... en gewoon leuke dingen kon doen. Maar dat klinkt nu heel, heel zwaar, wetenschap bedrijven. Maar dat is gewoon leuk om te doen. Het was in ieder Helemaal. Dat, te dat, doen, kon, dat was de koningin. Ja, ja, ja. En, en het een hele mooie omgeving. We hebben een, een fragmentje uh, van uh, waarin we Noam Chomsky horen. Even kijken. Ja. We compare Iraq. There were huge protests before the war was officially launched. Um, we now know that Blair and uh, Bush were simply lying when they said that they were trying to work for a diplomatic settlement. They'd already started the war, uh, but it hadn't been officially announced. Maar er waren enorme demonstraties. En ik denk dat ze een effect hadden. Het had veel erger zijn. Het is niet wat de VS in Zuid-Vietnam deden. Niets dergelijks. Weet je, geen bombing met B-52's, chemische oorlogsvoering en zo En ik denk dat het werd vertraagd door de movement. oorlogsbeweging ja, Hij heeft het hier over de oorlog in Irak en hij mm -hmm. gelooft dat het door die protesten tegen die oorlog dat die oorlog heel anders is verlopen dan de ja, vreselijke oorlog in Vietnam. Um, hij is dus ook, politiek is hij, een buitengewoon ja, veel gehoord man. Menno, wat, wat is zijn uh, belangrijkste kritiek op, op, zijn, op de maatschappij? Hoe is dat begonnen? Ja, dat is volgens mij begonnen in de jaren zestig... met zijn kritiek op de Vietnamoorlog. En uh, ja, wat zijn wetenschappelijke opvatting kenmerkt... namelijk uitgaan van rationalistische principes... en daar uh, een bijzondere these uit afleiden. Hij is, dat is ge geen empirist, hè? Nee, zeker van, niet. Nee. En dat kenmerkt eigenlijk ook zijn politieke opvattingen... Die, die misschien dan een beetje wereldvreemd zijn... in de zin dat hij uitgaat van bepaalde beginselen... en die dan veel verder voert dan de gemiddelde politicus. Want hij is heel radicaal in zijn, in zijn uiteraard. Ja, om een voorbeeld te geven, uh, dat dat heel uh, vrij illustreert... hij gelooft in de absolute vrijheid van uh, meningsuiting. En dat betekent dat hij, hij is van Joodse afkomst. Dat hij dus ook zegt en verdedigt dat de natiepartij... in de Joodse wijk in Chicago mag demonstreren. Nou, dat gaat nogal ver. Hetzelfde. Uh, ander voorbeeld. Hij heeft bij de, uh, iets geschreven over de vrijheid van meningsuiting. En dat is gebruikt als voorwoord in een, een boek van een Franse uh, historicus. Foulisson. Die ontkent uh, dat de holocaust zo erg is als het was. En hij zegt ja... De vrijheid van meningsuiting is pas in het geding... als iemand iets zegt waar je het volkomen niet mee eens bent. Dus dan wordt het pas interessant. Dus ik verdedig het recht van die man om dat te zeggen... of schoon ik het helemaal niet met hem eens ben. En dat is iets wat heel weinig mensen hem zouden nadoen... omdat ze zeggen, ja, dat is zo weerzienwekkend. De Joodse gemeenschap in Frankrijk die vond hem afgrijzelijk. Maar goed, daar is hij dan heel erg consequent in, kun je zeggen. Uh -huh. uh, tegelijkertijd is hij, staat hij ook bekend als een enorme criticus... van zijn eigen land, van de Verenigde Staten. Ja. Um, uh, Rick Smit, kun jij. Is, is, is er een samenhang tussen zijn werk? Zijn wetenschappelijk werk en zijn politieke Ja, activism. die samenhang die, die zit hem in, dat, uh, in dat, dat rationalisme. Gewoon van, kijk hoe het in elkaar zit. En zo is het dan ook. Hè, totdat iets anders bewezen is. Dus, dus dat is echt een, eigenlijk een hele erge basiswetenschappelijke behandeling... van zowel uh, die, dus in, in zijn eigen vak als van, van die politiek. Maar dat is maar, nog mag even interromperen. Mm? Als we nou die universele grammatica serieus nemen... Hè, dat ja. idee van, van ja. Chomsky, van dat is aangeboren en mensen... die taal zit al in hun genen. Ja? Um, dan is het toch eigenlijk heel raar dat hij zo'n anticapitalist is. Want overal waar mensen even de kans krijgen, worden ze, het lijkt wel aangeboren, kapitalistisch. Oh, hij is misschien niet zozeer anticapitalistisch als dat hij. Hij kijkt vooral naar zijn eigen land, vooral naar de rol van Amerika ja. in de wereld en hoe die werkt. En wat hij dan ziet, en daar zit veel waars in, is uh, ja, moet je eens kijken, dat land wordt in feite gerund door uh, grote belangen die lang niet al de sporen met de belangen van de Amerikaan. De gewone individuele Amerikaan. Dat is waar het over gaat. Er zijn een soort van je zou het kunnen zeggen, een bijna primitieve socialist, maar dan in een Amerikaanse setting. Je moet niet vergeten, het ja. is echt een hartstikke doordesende Amerikaan. Absoluut. En dat, daar moeten wij altijd als Europeanen toch eventjes doorheen om te snappen wat daar echt bedoeld wordt. Hier is het als land van de grassroots bewegingen. waar je dus allemaal van die... Voor hun is het toppunt van, van anarchisme is een farmer's market, waar iedereen zijn eigen groenten staat aan te bieden. Nou, dat is de wereld waarin hij is opgegroeid en waarin je ook opereert. En dat is en ik eigenlijk denk dat een ideaalbeeld. Heel verstandig doet, maar Eén ding, ja. zeg maar, daar kan ik hem niet helemaal in volgen. Daar ben ik dan weer te cynisch voor. En dat is een heilig... Ik ben een optimist van de, van de eerste orde. Heilig geloof in het goede in de mens. Als je nou maar gewoon de gelegenheid geeft... doen de mensen het goede. Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel tegenvalt. Maar goed, maar, anders kun je ook geen... Als je dat niet je gelooft, dan ben je nooit een anarchist. Nee, dat dat, dat lukt je dan ja. ook niet. Maar lievers, uh, het belangrijkste van zijn werken, generatieve grammatica uh, en uh, al die ideeën die daarmee samenhangen... die stammen uit de jaren 50 en 60... Kun je zeggen dat die inmiddels achtergehaald zijn, die ideeën? Nou nee, want uh, hij is een van de voorbeelden van een, van een intellectueel... die in een bepaald vakgebied ook het landschap... op tal van andere wetenschappen heeft, volkomen heeft veranderd. Dus uh, zijn gedachten dat er een universele grammatica is... die is misschien nog minder belangrijk dan zijn metrologie. Namelijk dat er zoiets bestaat als een taalfaculteit in je hoofd. En dus voor één bepaald vermogen... we het kunnen begrijpen van taal... is er een apart gebied in onze, in onze geest. En dat idee is enorm vruchtbaar gebleken... want dat is ook toegepast op andere cognitieve vaardigheden zoals het kunnen waarnemen... het kunnen horen, het, kunnen, het, het je, je geheugen, muziek kunnen maken. En de opkomst van de opvatting dat de geest... niet meer gezien moet worden als een eenheid... maar als een verzameling van deelsystemen... dat komt eigenlijk allemaal van hem vandaan. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook... omdat het zo'n massale aangangende theorie werd... Die, die theorie van Chomsky... is er later ook veel kritiek op ge geweest ja. op die theorie. Ik geloof niet dat dat nou zijn voortie was om daar tegen te kunnen. Nee, hij, hij was gewoon haastarig. <laughs> nee. maar, maar, maar die invloed van hem op de filosofie en de psychologie... die kan moeilijk overschat worden. Dat nee, dat enorm. doe ik ook niet. Maar ik probeer even... Nee, hij is wel ja. een, gewend, een mannetje dat gewend is om de beste jongetje in de klas te zijn. Okay, en dat, ja. dat was hij eigenlijk al. Hij was gewoon een slimme jongen. Ja. En hij was op de lagere school natuurlijk al gewoon het jochie... dat toch altijd net even sneller de antwoorden had. Ja. En dat, dat ongeduld... Dat zit, je hoort het ook op, in dat fragment van net. Mm. Hij staat er toch lichtelijk te pontificeren. Ja. Op de toon van, nou ja, dat is volstrekt duidelijk. Ieder, iedereen die even kijkt, ziet meteen dat het zo zit. Dat is Chomsky ten voeten uit. Eh, tegelijkertijd moet wel gezegd worden... dat daardoor staat hij altijd bekend als een heel negatieve criticus. Maar hoor wat hij daar zegt. Dat is een heel optimistisch ding. Hij zegt, het is veel beter gegaan als het had kunnen gaan. Er is niet gebeurd, de verschrikkingen die er in Vietnam gebeurd zijn. en tik tik tik tik Dus eigenlijk zegt hij, van, hoor eens, er is ook heel veel goed dat aan de hand is. En dat wordt nog wel eens over, de, ja. over het hoofd gezien. Tegelijkertijd herinner ik me ook dat juist met die aanvallen... toen terroristen aanvallen hmm. 9-11... dat hij eigenlijk zoiets zei als van... nou, Amerika kon dit verwachten. Ja, en dat mocht je natuurlijk niet zeggen. Nou, dus ja, dat werd al hard, zeg. uh, Ja, het was alleen misschien qua timing... Noem maar ja, nou, misschien ook als idee beetje, was het ook nogal absurd. Nee, nee, nee, nee, ik denk dat je daar wel gelijk in had, dat je inderdaad eh, Amerika kon erop wachten dat ze een keertje thuis een klap uitgedeeld zouden mm. krijgen eh, in return gewoon voor ja, de geschiedenis zo lang van heel diep en hard ingrijpen in allerlei buitenlanden mm. waar ze toch betrekkelijk lijken. Ik wil nog één, één laatste vraag stellen, uh, mm -hmm. Rick Smits, want je hebt mm. het meest gezien, Man is inmiddels 82, niet ja. 83, wordt hij milder? Milder. Ja, ja nee, dat is nee, nee. nee. Absoluut niet. Uh, even kijken. De eerste keer dat ik hem ontmoet is nu 30 jaar geleden. En uh, hij is geen centimeter veranderd. Nog in zijn standpunten. Uh, althans, in zijn manier van ja. tegen de dingen aankijken. Dat is natuurlijk wel ontwikkeling. Maar ook niet qua. Hij is niet feller hij is ook niet minder fel. Uh, ja, het is wat hij altijd zelf zegt. Het is wat het is. His uh, own radical self. Ja. Rick Smit en Menno Lievers Dank. Ik moet nog even zeggen dat morgen... Noam Chomsky een lezing geeft over wereldpolitiek. Doe maar. In de Westerkerk in Amsterdam. Die is trouwens ook te volgen via www.chomsky.nl. Maandag spreekt hij in Leiden over taal. En dinsdag in Utrecht over identiteit. En alle lezingen... Ik heb hem dus lekker uh, gemaakt met een doodmusje. <laughs> alle lezingen zijn Hartstikke helemaal uitverkocht. uitverkocht. Dank u. Beiden. Goe oh, ik gooi bijna de... Lamp omver, die hier staat om mij te beschijnen, althans mijn tekst. Goedenavond, Damian Denies. Goedenavond. Kernhoogleraar psychiatrie bij het AMC uh, aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben net over Chomsky gesproken. Hij weet alles van werking van taal in het brein. Kent, kent u Chomsky of zijn werk? Ik ken hem niet persoonlijk. Ja, ik heb het ooit geleerd uh, als student filosofie. Dat uh, had u ook nog gedaan. Filosofie. Ja. Oh, ja. ja. Ja, tegenwoordig, uh, ja. En, um, in dat, in, ik ken hem een beetje uh, in, in, uit die hoek natuurlijk als taalfilosoof. Uh, dus die extreme politieke opvattingen, daar ben ik niet zo in thuis, uh, eerlijk gezegd. Nee, maar als we het over uh, taalfilosofie uh, hebben, de structuur van de grammatica... zijn er raakvlakken met uw eigen vakgebied? Uh, ik, ik denk dat hij wel blij zou zijn met ons uh, onderzoek. Want uh, uh, voor hem is taalfilosofie een onderdeel van de neurobiologie. Hij ziet het als toch iets heel... Uh, grondstoffelijk. En uh, ik moet zeggen dat wij bij het stimuleren van bepaalde hersgebieden bij patiënten. ook in staat zijn gebleken, maar dat is eerder een bijwerking. Uh, om mensen zo. in dergelijke toestand te brengen. dat ze plotseling anders beginnen te spreken. en uh, een dialect beginnen te spreken. dat ze jaren niet meer gesproken hebben. Je moet even eerst echt. of tenminste, u moet eigenlijk uitleggen. morgen. Geeft u net zoals Chomsky ook een lezing, weer een andere lezing, de ja. Paradiso-lezing... in de Amsterdamse stad Schaarburg over deep brain stimulation. U had het net over uh, het stimuleren van bepaalde delen van het brein. Wat, wat, wat, gaat, wat, wat houdt die methode precies in? Het is een methode waar uh, twee, meestal twee, elektroden in de hersenen worden geïmplanteerd, ingebracht. En dat zijn, uh, ja, moet je voorstellen, kleine plastic, uh, flexibele uh, buisjes, ongeveer van anderhalf millimeter. Die gaan diep het brein in en die stimuleren specifieke hersengebieden. Dat wordt dus vooraf aan de hand van een scanner uh, uh, beoordeeld waar die elektroden moeten komen. En door kleine elektrische impulsen gaan die. die Bepaalde hersengebieden verantwoordelijk zijn voor bepaalde activiteiten, bepaalde vaardigheden. Zoals wat, wat, wat voor activiteiten? Moet nou, het dan gaat denken. voor mensen die ziek zijn, natuurlijk. Ja. Dus uh, wij passen toe bij mensen met psychiatrische klachten. En dat is, is eigenlijk vrij recent. Ja. Bijvoorbeeld mensen die heel veel handen wassen. of uh, honderden keren per dag uh, ramen of deuren controleren. Die dat niet meer onder controle hebben. Ja. Inderdaad, dwangneuro's. Maar ook mensen bij depressie uh, zijn, uh, kunnen een indicatie zijn voor deze stimulatie. En uh, dan gaat het over. Uh, meer de stemming, om de angst, dat soort van dingen. Die zitten in het brein en die worden dus veranderd door de stimulatie. Hoe, hoe anders is deze methode nu dan de welbekende elektroshock? Is dit een preciezere vorm daarvan? Het is heel anders. De electroshock. Uh, is eigenlijk bedoeld om een epileptisch insult te bewerkstelligen. Dat was, men had op cv dat mensen na een epileptisch insult zich veel beter voelen. Die voelen zich prettiger. Dus heeft een Italiaan, uh, Ceretti, gezegd van laten we eens gewoon kijken of we epileptische insulten kunnen veroorzaken bij mensen. En daar worden ze dus beter door. Dat staat allemaal aan de buitenkant. Aan de buitenkant van de schedel ziet er ook een beetje eng uit natuurlijk, met echte schokken. Dit is helemaal iets anders. Er worden twee gaatjes geboord door een neurochirurg. Het is natuurlijk heel belangrijk. Die plaatst de die elektrode en dat gaat echt diep het brein in, enkele centimeters het brein in, specifiek in het gebied waar wij denken dat de stoornis zit. Het gekke is natuurlijk toch dat bij hele zwaar depressieve mensen eh, wordt er tot op de dag van vandaag geschokt, hè? vaak omdat ja. ze eh, niet met medicijnen het kunnen doen. Is het met uw methode eh, op, een, op een vriendelijke manier, op een nou, wat nettere manier, maar misschien ook, eh, anders te doen? Ja, we houden tegenwoordig wel van nettere manieren, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, wel, het, het, is, het is geen vervanging van de elektroshock. Hoe, hoe, hoe vredig het ook klinkt, elektroshock is toch nog altijd een, een standaardbehandeling. Wij mikken op mensen die het die niet goed kunnen verdragen... of die zelfs niet beantwoorden aan de elektroshock. Het gaat eigenlijk nog een, een stapje verder. Mensen die helemaal geen enkel effect meer hebben met behandelingen... die zo ziek zijn dat niets meer helpt... dat zijn de mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dus het is de laatste stap. Allerlaatste stap. Alle ja, stap deze. Inderdaad, dus, ja. Niet lichtzinnig denken, beetje depressief, laat nee, dokter maar eens nee, wat inbrengen. Nee, absoluut niet. Het is echt voor mensen die heel ziek zijn. Alhoewel dat er sommige dromen van die lichtzinnige stappen, En vinden dat veel mensen zomaar ook moeten gestimuleerd worden om ze te verbeteren. Want dat vond ik ook interessant wat u net vertelde. Mensen beginnen ineens een oud dialect te praten wat ze ja. uit hun kindsjaren kenden en nooit meer gesproken hebben. Inderdaad, ja, dat, is, uh, dat zie je dan als rare bijwerking. Dat is natuurlijk niet bedoeld, nee, nee, door het... hersenen te stimuleren... kom je soms bepaalde dingen tegen, zoals dit. Dat een aantal patiënt plotseling een dialect spreekt... dat hij dertig jaar niet meer gesproken heeft. Maar weet dus wel ongeveer waar ja. in de brein... Bepaalde activiteiten zich verbergen, maar niet precies waar. Dus u weet ook niet precies wat u stimuleert. Ja, wel. Ongeveer. Nou, weet je weet wel precies. Maar het brein is zo complex ja, dat ja. al die gebieden. Dit zijn geen afzonderlijke eilandjes, nee. maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Via hele grote wegen. Uh, uh, witte stofvezelbanen, en die lopen kriskaas door elkaar. Sommige zijn heel goed in kaart gebracht, andere zijn nog onbekend terrein. Dus als je een gebiedje stimuleert, dan is de kans groot... dat andere gebieden ook mee ergens worden gestimuleerd. Maar opgelemd. die dialecten waren voor u verrassend? Dat was die... heel verrassend, ja, ja. Dus dat bedoel ik maar, dat er ja, ook dingen is, uit komen. Problemen... Ja, ja. En dat legt een beetje, brengt een beetje ook de hersenen in kaart. Dus wetenschappelijk gezien is het een heel belangrijke techniek. Hoe, hoe ervaren de mensen, want u hebt mensen al behandeld... met ja. deze methode, ja. hoe ervaren mensen het die het hebben ondergaan? Uh, wonderwel ervaren ze dat uh, als uh, niet uh, bijzonder onaangenaam. Uh, mensen zijn heel erg ziek. Uh, het was niet moeilijk om mensen te vragen om daaraan aan mee te doen. Uh, Degenen die het gedaan hebben, zijn over het algemeen heel tevreden. Uh, de afname van de klachten kan soms indrukwekkend zijn, soms 80, 90 procent. En dat bij mensen die daarvoor alles geprobeerd ja. hebben, van pillen tot en met. Naar, uh, ja, ik moet je voorstellen, uh, mensen therapie. van 40, 50 die 30 jaar ziek zijn, alles geprobeerd hebben, die 16 uur per dag. ...dwangklachten uitvoeren... ...dus handen wassen, eh, niks helpt meer... ...volledig ge gevalideerd zijn... Ja. ...en dan met deze behandeling... ...in een, ja, een klein jaar tijd... Uh ja, maar 10% van die klachten overhouden... en voor de rest opnieuw kunnen werken. Dat is normaal want het het is zijn toch hele ja. moeilijke ja. banden. Absoluut. Ja. En u zit dan aan de knoppen, begrijp ik? Wel, de neurochirurg plaatst ja. de elektroden... Ja. Ja. en wij, in mijn geval, de psychiater... Uh, of de neuroloog als ja. het over een bewegingstoon is... zitten aan de knoppen. Wij veranderen die knoppen... en proberen de beste effecten te bewerkstelligen... en de minste bijwerkingen. Ja. Maar hoe? Ja... Ik, ik zie dat u een eerlijk man bent. Dat straalt u veel uit. <laughs> Dank u wel. Maar uh, u snapt ook. Uh, iemand kan het ook op een wat manier gebruiken. En ja. vooral omdat je, als het ware, je vrije wil, zo die al is. Ja, maar inderdaad. die geeft in ieder geval handen. Eh. Dat is juist, ja. En, en dat, dat dan... hebben we ook onderzocht. We hebben een, een lijstje gemaakt en gevraagd naar ja. de patiënt die dit in hun hoofd hebben. Je hebt een elektron in je hoofd en ja. uiteindelijk is iemand anders die aan die knoppen zit. Hoe voelt dat om iets te hebben in je hersenen. Ja. en niet meer de persoon te zijn die echt zelf verantwoordelijk is voor je eigen dragingen? Vreemd genoeg is dat iets wat die mensen helemaal niet stoort. Men adapteert heel snel aan iets vreemd in je eigen lichaam. En als je vraagt naar de hoeveelheid vrije wil die die mensen hebben versus de vrije wil in Amsterdamse studenten, dan denk ik van die studenten, dat zal wel een toppunt zijn. Dan is het helemaal zo niet. Mensen met een dwangstoornis die deze behandeling hebben, die voelen zich vrijer. Dan een gemiddelde Nederlandse Amsterdamse student. Omdat die ziekte zo zwaar Omdat is. Omdat die ziekte zo zwaar is. En vrijheid is ook een relatief begrip. Ja. Als je het ooit niet gehad hebt en je hebt het wel terug. Maar dan goed. is de beleving veel intenser. Nee, dat dan dat, dat, dat de geloof ik. Beleving. Ik bedoel, als je zwaar depressief bent. en geen ja. leven hebt, dan is alles verlichting. Dat, dat geloof ik. Ja, niet is, ja. tegelijkertijd. Uh, nou ja, er is natuurlijk ook een geschiedenis, een medische geschiedenis. van de behandeling van homoseksuelen. die gecastreerd werden en geschokt en al. Ja. Uh, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen veranderen. Weet ik niet. Ja, dan spreek je over toepassingen ja, ja, die in ja. de toekomst... Dat is ook zo. Ja, kijk, het, is, het is vrij ingrijpend naarmate meer hersengebieden in kaart worden gebracht... die specifiek verantwoordelijk zijn voor bepaalde specifieke menselijke dingen zou je kunnen allerlei toepassingen zien. Ja. Het verminderen van agressie, het veranderen van uh, religieus fundamentalisme, ja. seksuele geaardheid, geen pedofilie uh, meer van geheugen. Dus, erg. Ja. Maar dat is, is dus een beetje griezelig. Wel, dat misschien. zijn hele belangrijke ethische vragen. Daarom is uh, het nadenken over deze techniek en de toepassingen van uiterst belangrijk in de toekomst, vooralsnog blijft het binnen de geneeskunde. En daar moeten wij toch voor zorgen dat het ook daar blijft voor de komende vijf of tien jaar. En dat, dat weet u zeker, dat u daar ook voor kunt zorgen. Want wel, ik alleen te... kan er niet voor zorgen, nee, maar nou, ik hoop het wel. We doen ons, uh, ons best samen met de filosofen. Damien en Denise, ik uh, wens u ontzettend veel succes morgen. Dank je wel. En ik weet wel zeker dat u op een heel welwillend gehoor kan rekenen. Dank je wel. Want het is buitengewoon uh, ik wou zeggen, valk, de de breinwetenschap. Dank ja. u wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, het sportdrama van de dag vond plaats in Insel. U hoort schaatser Arjen van der Kieft. Ik ben mijn transponders vergeten. Ja, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Je bent met je race bezig. En dan uh, laag ze naast me, schaatsen aangedaan, het stap en die transponders laten liggen. Een transponder dus. Dat is een elektrisch kastje waarmee de tijd exact wordt gemeten. Van de Kieft vergat het ding. reed op één na beste tijd op de 10 kilometer... maar zag de zilvermedaille aan zijn neus voorbij gaan. Ik heb contact met schaatshistoricus Marnix Koolhaas. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Scooit deze blunder hoog als het gaat om gedenkwaardige blunders in de Nederlandse schaatsgeschiedenis? Nou ja, we hebben natuurlijk wel al een aardig rijtje inmiddels opgebouwd. En iedereen herinnert zich natuurlijk toch Sven Kramer die vorig jaar uh, vergat te wisselen ja. uh, bij de Olympische 10 kilometer. Ik denk dat je die blunder nooit meer zal overtreffen. Het <laughs> is de uh, echte top, ja. bedoel je te zeggen. Ja. Daarna komt hij toch wel vrij hoog. Uh, ik denk dat hij toch wel te evenaar is met bijvoorbeeld Jan Bols, die vergat te wisselen bij het uh, Europees kampioenschap in 1971. Ja, toen was het, dat is nog oh, heel uh, lang geleden, ja. ja. Dat kan ja, ik ja, me nog eens tien jaar herinneren. Ja, ja, ja, zeker. En Jos Valentijn, die ooit bij een wereldkampioenschap sprint in Berlijn uh, drie keer vals startte op de afsluitende duizend meter, die hij eigenlijk alleen nog maar had hoeven uitrijden om wereldkampioen te worden. Dat is ook een hele mooie blunder. Dus de... dus hij was eigenlijk al klaar. Hij moest alleen nog die vierde laatste ronde rijden. Maakt het niet uit welke tijd. En hij startte drie keer vals. Ja, nou hij stond zover voor in het klassement... dat hem de titel bijna niet meer kon uh, ontgaan. Maar uh, drie keer vals gestart. Twee keer mocht toen nog. Maar uh, daarmee was uh, hij zijn titel kwijt. Ja, dit, dit, dit geval kende ik weer niet. Maar <laughs> het wel, ik vind het eigenlijk wel een absolute treurigste, treurigste blunder, hoor. Die, die ik nu zo hoor. Maar ja, weet ook... dat de allermooiste is van, ja. van een. Uh... Nederlander Jan Roos die in 1936 bij het uh, Noord-Hollands kampioenschap in met Diemen door het ijs zakte. Kijk, dat was pas een echte blunder. Die zou je nooit meer tegenkomen, denk ik. Maar, uh... Ja, er is altijd een overtreffende trap. Ja. Uh, u bent ook coach van de Argentijnse Ploeg, hè? Schaatsploeg. Ja. Ja, zou u nou woest zijn op, op een pupil uh, als hem of haar dat overkwam? Nou ja, het is mede ook de verantwoordelijkheid van de, van de coach of de, de, de ploegleider, vind ik. Wie uh... was het in dit geval? Weet u dat? Ja, dat was nu hè, Wopke de vechttocht die al uh, niet meer uh, de aflossingsploeg mag coachen. Maar nu dus ook uh, blijkbaar uh, de transpondercontrole aan anders ander zal moeten overlaten. <lacht> ik kreeg al een sms'je van iemand die zei dat uh, Wopke en alleen nog de lunchbonnen nu aan uh, de oh, schaats mag oh, uitreiken. Oh, toch nu al medelijden mee. Nog eventjes <lacht> over die, die transponders. Dit lijkt me, uh, ja, gebeurt dat vaker? Het lijkt me zoiets, ja, ik weet niet, volgens mij moet je daar gewoon aan denken, toch? Als topsport nou, het, het, het, het grappige is, ik zit hier bij het wereldkampioenschap shorttrack in uh, Sheffield in Engeland en hier gebeurde vanochtend uh, precies hetzelfde. Die transponders komen namelijk uit het shorttrack, want daar rijden ze met uh, 60 gelijk over de baan en dan heb je die dingen echt wel nodig om uit te maken wie er als eerste over de streep komt. En de Engelse uh, titelkandidaat Elise Christie, die ja. reed een fantastische 500 meter, klokte de snelste tijd, het stadion ging uit zijn dak, maar een minuut later. Uh, Meldde de jury dat ze haar transponder niet op had ja. en daardoor gedisqualificeerd werd? Ik snap het. Werd. Ik moet hier afsluiten. Maar in ik dank u wel. We zijn er morgen weer. En dan zit hier John Jansen van Galen. Nog een hele goede nacht. En een laatste glas im steen.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 Dit is Radio 1.